een Iraanse diplomaat die in België was veroordeeld voor terrorisme. Roger Waters heeft zich op Twitter verdedigd... tegen beschuldigingen dat hij aanzet tot haat. De vroegere zanger en bassist van Pink Floyd... gaf vorige week twee concerten in Berlijn. Hij droeg een zwart leren kostuum... dat aan een nazi-uniform deed denken... schoot met machinegeweren... toonde een Davidster en verwees naar Anne Frank... en Shirin Abu Akleh... de doodgeschoten journalist van Al Jazeera. Volgens Waters neemt hij overduidelijk stelling... tegen fascisme, onrecht en onverdraagzaamheid. Morgen geeft Waters nog een concert... in Frankfurt. dan worden er... Weer die je protesten verwacht. In Bloemendaal is het politieonderzoek naar de grote vechtpartij op het strand nog altijd in volle gang. Na middernacht kregen een aantal mensen ruzie om nog onbekende reden. Voor zover bekend raakten ongeveer negen mensen gewond. Die liggen met steekwonden in het ziekenhuis. En het weer, zonnig, in het noorden wat bewolking, weinig wind en het wordt 16 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig, maandag is het even wat frisser. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er zijn op dit moment qua verkeer geen bijzonderheden te melden. En tot zover zo de ANWB verkeersinformatie. Zin in, Zandvoort. zin in Zandvoort is zin in ZFM. GFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Zandvoort. Comme me donne l'obscurité, qui la lumière. Comme me donne la faim, la soif, qui s'infestin. Comme enlève ce qui est vain et secondaire. Je retrouve le prix de la vie, enfin. Oui, comme me donne la peine, pour que j'aime dormir. Comme me donne le froid, pour que j'aime la flamme. Voor que jemme mijn land, voor me geeft het exil. En hoe moet ik te Je suis pour que j'aime les gens. Pour que j'aime le silence, pour me faire des discours. Et toucher la misère, pour respecter l'argent. Et pour que j'aime être sain, battre la maladie. Pour me donner la nuit, pour que j'aime le jour. O oh, que j'aime le jour qu'on me donne la nuit O que j'aime aujourd'hui, oublier les toujours On oh, m'a trop donné Goed, uh, we gaan beginnen met de tweede uur van Johnny Holiday. Goedemorgen, Voor Zandvoort. Ja, Johnny Holliday, via ja. ja, de Frans uh, nummeren. We eigenlijk een beetje uitgezocht ook voor Pieter Waterdrinken die bij ons is aangeschoven. Welkom Pieter. Ja. Hartstikke Goeie leuk dan. dat je er bent. Deze mooie zonnige dag. Ja, schitterende Beter. dag Beter toch? Beter kan het niet. Ja. Nee. Ben je al een beetje bijgekomen van gisteren? Want ik zag dat je vier boekhandels moest uh, bezoeken. Ja, ik was gisteren begonnen in Amsterdam. Toen naar Utrecht. Toen naar uh, Leiden. Toen naar de En Uiteindelijk heb ik een lezing in Heemstede gehad. Heemstede, ja. in een lezing? Ja, waar ook onze burgemeester, zeg ik maar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 ...Nederlands met een bepaald accent... ...en toen vroegen de mensen altijd in de Kalverstraat... ...bij Manfield waar ze werkten. ...wat heeft u een raar accent... ...en op een gegeven moment werd ze er zo uh, moe van... ...toen zei ze ja dat is een oud zandvoorts kust ja, een en Een mengvorm tussen Duits en Nederlands. Zoals we straks destijds ja. in het Nederlands. Maar goed, um, ja dus we zijn vertrokken een jaar... ...en uh, ja, het was een heftig jaar... ...en ik heb dat, de weerslag daarvan in dat boek... ...van Huis en Haard... ...en uh, ik heb... Gelukkig had Ik heb in Nederland geen huis of verblijf meer, maar in, in Frankrijk kan ik verblijven. Van daaruit ja, heb ik uh, heel veel gereisd het afgelopen jaar. Uh, ook voor Engelse vertalingen van mijn boeken in het buitenland, maar de, de rode draad was natuurlijk altijd en is die oorlog in Rus tussen Rusland ja, en, Rus en in Oekraïne. Oekraïne. Ja. En uh, ja, goed. Uiteindelijk ben ik dan ook teruggegaan naar Rusland en ook naar Oekraïne. Mm -hmm. uh, waar ik dan ook mijn weerslag en mijn ervaringen Daarin heb beschreven. beschreven. Ja, maar als jij. Je bent dus weggegaan. Je bent niet naar Stanford gegaan. Je, bent, je woont nu eigenlijk. Ja, ik heb geen huis hier. Dus nee, je bent... en, uh, ik Ik kan die huur hier niet betalen. Laat staan uh, huizen kopen. Nee, nee, dat is Dus las, ik kan las. daar wonen. En, uh, maar grotendeels woon je in Frankrijk dan, hè? Nou ja, nu. Ja, dit jaar. Uh, voor het ah. eerst. Ik was daar wel altijd in de zomer. Uh, een paar weken. En dan zat ik voornamelijk mijn boeken te schrijven. Want dan ja. schrijf ik.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 Uh, in, over Rusland. Rusland uh. Ja, ja het, Rusland was het decor min of meer. En uh, er zijn niet zoveel mensen die zo lang in zo'n land hebben gewoond. Dus ik voel me ook verplicht om daarover te schrijven. En nou, dat heeft ze weer slag gevonden in dat boek. Maar het gaat ook over hele kleine dingen. Dat ik met kerst kerstvier in Zandvoort bijvoorbeeld. Ja. Bij mijn broer thuis. Ja, ja Leuk. Uh, leuk. En, uh,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 die oorlog uh, wil begrijpen. Mm -hmm. uh, Oké, okay, we gaan uh, terug naar uh, jouw jeugd. Ik wil niet meteen je leeftijd verklappen, maar je komt uit 1961, <laughs> dat klopt hè? Ja. Het is, <laughs> dus <laughs> dus je, bent, je bent ook 61, zo'n beetje? Ja, ja, ja, ja, ja, 1 of 62? 62 61. Ja. Ja. Uh, jij hebt je jeugd hier doorgebracht hè? 61, ja. uh, dus uh, Zeker, om hier, even... Hier op dit pleintje. Dus ja, dit pleintje, ja. ja klopt, deze, ja. We hebben water. drinken. Heb kastanjeboom. Ik... He, ik zie me nog... Hij is mooi. Hij staat er mooi bij hè, de ik kastanjeboom. Als kind hadden we, we hadden natuurlijk niks... Uh,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 Dat heb ik ook allemaal gebruikt. Ja, dat kan me de, ik me voorstellen. Ja. Waar, waar heb je op school gezeten, Pieter? Hier op de Wilhelmina School. Ja. de Oranje Nationaal ja. tegenwoordig. Ja. Had. En later ging ik naar het ECL op de Leidse Haal, van Het Eerste ja. ja. En toen ben ik... Uh, uiteindelijk heb ik Russisch gestudeerd. Een tijdje. En vervolgens uh, rechten. Ja.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 de ene dag stond ik nog keurig met een strop... dat mijn, mijn doktoraalpul in ontvangst te nemen. En een paar weken later stond ik in een Hawaii-rokje... op Tenerife in een hotel als animateur. <laughs> ja, want ja, je bent je naar goor... de Canarische kan <gacht> Eilanden gegaan, hè? Ja? Naar de Canarische Eilanden bij een ja, gegeven moment. de Canarische Eilanden. Hoe kom je daar terecht, dan? Nou, ja, omdat ik gewoon weg wilde naar ja, Nederland. Ja, ja. En uh, ja, Ik kom niet uit een gezin waar we altijd op vakantie gingen... naar Spanje nee. of Frankrijk. Want jouw vader werkte natuurlijk keihard, ja, hè? Als ja, en en, in Somerlis. En, en als het... Als het ...seizoen af voorbij was... ...dan moest, moest er weer een nieuwe afzegkap worden gekocht. Dat was eigenlijk nooit geld. Nee, nee. En uh, dus ik wilde eerst dingen beleven. Ik dacht als je schrijver wordt... ...moet je ook dingen beleven. Nou ja, dat ah. heb ik al gedaan. Want ik ja. was eenmaal in de eerste dag... in. Uh,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 En je hoort niet alleen de zee, maar je hoort ook reclamevliegtuigen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dat vind ik het ja. een van de mooiste geluiden op de ja. ja. hey, ja. eh, <laughs> Ik hoorde zeggen dat jij je eerste boek pas las, heel laat eigenlijk, hè, 12, 13, 14 jaar. Ja. Dat was een, een, een, een boek van Turgenev. Juist. Een Russische schrijver, uh, ja, Russisch schrijver, bekende schrijver. Was het vader zijn zoon? Uh... Nee, het was eerste liefde. Oh, eerste liefde, oké. Okay. <laughs> ja, ik denk, had het net nodig toen ik 14 was. <laughs> ja, ja. <laughs> en, maar daarom ben je ook Russisch gaan studeren. Ja, dat, dat klopt, hè? Ja, ja door, omdat ik. ik was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 De wereld die daarin werd beschreven, dat ja. Rusland van de 19e ja, eeuw. Dat en sprak ik heel, aan, heel ja. veel gelezen over Rusland. En ja. uiteindelijk ook dat Russisch gaan leren, omdat ik gewoon. ...Tjech of Dostoevsky of Tolstoy in het, in het Russisch wilde lezen. Dus Er zit een systeem in, alles is toeval. Nee, nou, dat heb ik. Ja, ja. Ja. Ja. Hey, jouw vader, je zei al, die, die reisde weinig. Hè? Nou, maar die heeft altijd na de oorlog ja, gevaren? Ja, na de oorlog ja. heeft hij gevaren. Zuid-Amerika onder andere. Ja. Maar uh, toen jij klein was, eigenlijk we niet. We niet nooit nee. van, als kind. In mijn jeugd gingen we eigenlijk nooit op vakantie. Maar dat was. Dat, ja. In de, onze klas waren er maar twee kinderen misschien. Die, ja.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 mensen die benaderen je dan of die zien je op televisie of horen je op de radio of zo mm -hmm. of ze lezen je boeken het ja. is tegenwoordig wel makkelijker ja, ja dat geloof ik graag ja uh, ja maar je hebt al 15 boeken geschreven geloof ik hè? In, ja. in, in, in 20 jaar of zo zoiets uh, 25 jaar 25 jaar <laughs> laat ja. begonnen maar wel ja. stug doorgegaan dus dat is anderhalf <laughs> Flink boek. doorgeschreven ja wat zijn allemaal dit mijn ja redelijke boeken. pillen ja, ja, ja, ja. En, ja. Uh, en ik heb altijd gewoon gewerkt als correspondent in Rusland dus mm -hmm. dat was echt uh, oorlogsverslaggever ik ben Afghanistan geweest, in Tsjechenië, de oorlog in Georgië, het begin van de oorlog in de Oekraïne, maar ook gewoon uh, met, met, op pad met Poetin, uh, weet ik veel. Dus uh, het was heel druk, uh, en, uh, druk zeven ja. dagen per week en ja. Ja, ik heb eigenlijk altijd gewoon, gewoon gewerkt. Ja, Zoals ik en... als kind hier ook borden was, ik, ja. ge... ik ben niet luid denk ik. Nee, dat geloof niet. Terwijl ik ook, ik ook, niet, ook maar... gewoon in de kroeg sta, hoor. Nee, nee inderdaad. Dat, dat maakt wel jou wel verder eigenlijk niet zo vaak? Ja. Dat begrijp ik. Maar um, goed, uh, jouw moeder eet waterdrinker, ja. uh, uh, Jouw vader van de Sloot. Waarom ja. heb jij uh, de naam van je moeder aangenomen? Oh, dat is heel normaal. Uh, ik vond, vroeger het was het Firma Waterdrinker. Ja, ken de naam. Jij bent er een van waterdrinker, ten, ja. ten eerste. Ah. Uh, ik ben vernoemd naar mijn grootvader. En bovendien... Is het ook in de Nederlandse literatuur traditie? Adriaan van Dis heet ja. eigenlijk Adje Mulder. Ja. Ja. En zijn moeder heet Van Dis. Dus ja. die heeft ook de naam van zijn okay. moeder aangenomen. De beroemde schrijver Huelle Bek, die heet ook niet Huelle Bek, maar zijn grootmoeder. Het is de goede oh, ja. naam. Dus dat is heel vaak. Komt ja. het voor. Ik vind de vraag. Wordt vaak gezegd, maar ik vind het eigenlijk raar. Want we leven in tijden. Van gender en man en vrouw. En je kan gewoon kiezen wat je wil. Dus, ja, maar in jouw paspoort staat het gewoon van de sloot waarschijnlijk. Ja, ja, het, ja, ja, ja. zoals bij Adria van Dis, Atje Mulder staat. Ja, ja, ja. ja dat is waar. Ja. Nee, okay. um, uh, over dat over zomerlust, hè, daar heb jij ja. veel gewerkt. Er gebeurde vroeger van alles hè, daar. Met allerlei, alles wat God uh, Allah en Loe de Palimboe verboden heeft. Ja, ja met, <laughs> van carnavalsverenigingen tot uh, ja. van alles Toen nog had je wat. carnaval. Ja. En, en jij werkte daar heel veel mee. Alvast, Zeker, mijn broers ook, en, allemaal. ja.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 Ja. ja, Ik heb oh, oh, oh, daar Welke tent, stappen liggen. Dat, dat vroeg Welke tent heb je gewerkt? Oh, um, um, vroeg, Lady birds Lady birds Ja, ja. ja dat, en uh, vroeger had je 1A. Dat noemde Moeder Ham, werkte daar. Maar dat, ik noemde haar ja. bij Moeder Ham. Ik uh -huh. weet niet wat haar naam is. Koper, geloof ik. Uh -huh. Het was een vrouw, een Duitse, Duitse vrouw. En haar dochter had die strandtent. Um, naar nou, nog een aantal tenten. Ja, geloof ja, ik ja. Uh, ja, en altijd, Of in de keuken of in de bediening. Dat maar dat, maakt, heel, dat vond ik het ook altijd graag. geweldig. Dat, op de een of andere manier... Uh, die, die, in mijn herinnering waren die zomers altijd... heel lang en heel warm. Ja. Maar die waren ook in de jaren zeventig hmm. bijvoorbeeld. Echt goed. En dan... Hmm. Begon je al om zes uur op het strand. En toen kwamen de mensen uit Amsterdam vandaan. Rechtstreeks uit de kroeg. En die gingen dan eigenlijk. En dan kwam je met het, uitsmijters. En, en ja. om zes uur ochtends. Uh, nou, vroeger dat de uh, strand gewoon om half negen vol. En tegenwoordig kwamen ze om elf ja. uur half uh, twaalf. Ja, maar goed, dat had je. Het is je een, een heel andere, andere tijd. Houten vonderdjes ja. en uh, waterijs. Ja. En een kroketje. en een en, uh, ja. uh, Dat was het. Het zijn, het zijn nu complete restaurants natuurlijk geworden. Ja. Ja. Je hebt hier ook op de kinderoperette gezeten, geloof ik. Ja. En uh, uh, ik, uh, toneel. Uh, toneel die het kinderopredde. toneel? Neem mijn vader dat toen? Ja, dat was zeker zeker. Ja, je ja, ja. ziet ja, ja. jouw vader nog helemaal levendig voor. Maar het ja, was ook ja. zo'n figuur die als kind... Want Hilbers hoorde ik net, die was toch ook gewoon... Meneer Hilbers. Even, ja. Ja. Theo Hilbers, ja. daar ja, ja, ja, hebben we het net over een Die mensen hier, ja. Ja. dat is ja. natuurlijk gewoon... Uh, wat ik natuurlijk altijd jammer vind, is dat als je ouder wordt, dat het je decor verandert. Ik bedoel, heel veel is in Zandvoort gesloopt, helaas. Ja, uh, ja daar kan ik ook wel iets over vertellen. Maar uh, ik vind dat Zandvoort het, het culturele erfgoed heel slecht beëerst, ja? beheerst heeft. Ja. Ik kan me nog herinneren dat de villa van uh, Her Herman Heijemans, zij hangt hier ook. Uh -huh. Een van de grootste toneelschrijvers die Nederland ooit ja. heeft gehad. Wereldberoemd ja. in Parijs, in, in Berlijn.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 Uh, nou, misschien waar? heeft het te maken met de wind en de zout. En, ja, maar dat is dus niet zo. Want nee. in, in, in de jaren 50, 60 stond, het, stond de haltestraat. Ja, dat is waar. Het ja. was zo groen dat ja. je de hemel niet kon zien. Maar nou, toen had je nog geen stikstof.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 Oh, maar het moet eigenlijk een heel standvoerder, natuurlijk. Hè? Ik bedoel, ja, nou, ja, goed. Dit kan er met betrekkelijk weinig middelen. En het is, ik denk dat er ook subsidies voor zijn. Het mm. is ecologisch goed. Ja. Maar het is ook esthetisch ja. Was het mooier. Ja. Nou ja, je zal het te maken hebben met middenstand die er tegen is enzovoort. Enfin, het is een nou, probleem. Maar ik zou gezond graag wat. wat, wat, wat. Wat, ja, wat mooier willen zien en die mogelijkheden bestaan. Ja, maar hoe kun je tegen bomen zijn dan bijvoorbeeld? Waarom zou een middenstand tegen, tegen bomen zijn? Of tegen nou ja, dat verbeteringen? Ze, dat ze misschien hun uh, spullen niet buiten kunnen zetten. Maar ik, nou, kijk maar, kijk dingen, ja, kijk ja, maar ja, foto's van de haltestraat Ja, zeker. Ja. Nee, dat klopt. ja, ja. kronen van bomen. Ja, prachtig, die oude foto's. Ja. Ja. Heb jij ook eens op sportverenigingen gezeten? Ja, Zandvoort, zandvoort meeuw, voetbal. Zandvoort Meeuw, voetbal. Ja. Was jij een getalenteerde voetballer? Uh, nou, ik was keeper...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 Uh, en, uh, Ja, nou goed, dus op een was gegeven moment een was, dat, was dat afgelopen. Ja. Maar ik ben echt niet echt een, een voetbalfan of nee. zo. En, nee. en het tamboerkorps heb je ook nog gezeten? Ja, dat hoorde dat ik mens. in kindstof. Dat je, ja. dat je nog even nadet. We, weet je wat je nou nadenkt? Dat was het dienstmars brum, brum. Ja, dat, ja, dat was het Ja, ik zei 16 de Frans, maar dat is iets anders. Was ja. dat met meneer Stoop? Ja. Daar heb ik ook opgezet? Ja. Ik heb het ook nog ja, even, nou, en, en, krollen, en in de stuurtje, oefenen, ja. Ja. en dan Hans Hoosvader vader, Hans vader deed de, de, de, ja. de grote trom. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, nee, maar goed, toen had je ook in Zandvoort nog vijf carnavalsverenigingen Ja, dat klopt. Ik, ja. Nou, twee in ieder geval. Nou, ja, ik ik overgrijp ja, het een graag. Maar dat begrijp ik. Ja. En, uh, en, de, en met Zes carnaval voren, uh, ja. de, mocht je dus trots door het dorp lopen. Ja. Dat hm. was echt een evenement met kamelen en Ja, ja, en ik ja, ja. Jouw eerste boek uh, was uh, uh, Danslessen. Ja. Uh, daar is nog een hele rail over ontstaan met ja. de toenmalige burgemeester. Ik weet niet of je erover wil hebben. Maar... Nou, ik kan het er kort over hebben. Het was natuurlijk gewoon een totale voorbeeld van collectieve waanzin. Want ik had, uh, oké, okay, het is traditie, maar niet iedereen hoeft zich eraan te houden dat je als schrijver een, een debuutroman schrijft wat over je jeugd of het ja, ja. Dat heb ik willen doen.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 Ja, dat ga ik niet vertellen. Ik wil eigenlijk vertellen, maar het dat is een nee. kwart eeuw geleden. En uh, weet je wat, door de terreur van het internet. dat, dat, dat ik, ik was op een literair festival in uh, Engeland. En een bekende Engelse schrijver. Nou, daar moest ik mee optreden. Die ging me even googlen. En die kwam op een, op een, op een uh, Israëlische website Cases of Antisemitism. Dus antisemitisch. Mijn naam tegen. En hij zegt: Wat is dat? Weet je wat? Dus, ja. dat, dus het blijft gewoon ja, altijd goed ja, ja, gekleven. Ja. Ja. Terwijl ik dus. Juist in dat boek als je dat leest, het tegenovergestelde beweerden ja, ja, ja, ja, van wat ja, ik ja, wilde gaan. Ja, ja. Maar ja, Zandvoort en cultuur in die tijd, het was echt beschamend. Ja, maar het... ja, ja, absoluut. Het is een. Het is een uh... Nou, wat is veel verbeterd. Is... Ik hoop dat het wel. Ja, ik nee, hoop. In de dat... toekomst nog beter een ja, Prachtige uh, zeker, zeker, ja. expositie hier ja. over Beroemstand. Nou, ja, ik, ik ben er net een beetje doorheen gelopen. Ja. Uh, je kent er al mensen waarschijnlijk ook. Eergisteren hield ik een lezing in uh, Kortenhoef. Dat was de Nesquio-lezing. Heel vol, mm -hmm. he? hele kerk vol. En toen kwam een meneer naar me toe. Ja, komt dat Zandvoort, Ken je Frans Molen? Ik zie hem daar dus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 dus, uh, ja. Ja, ik kan me voorstellen dat er een hoop uh, namen jou wel iets zeggen. Natuurlijk. Ja, ja, maar ja, allemaal wel. anders natuurlijk. Ik bedoel, ja. dit dingetje uh, die draai ik altijd. van paardenkopen uh, Kees van ja. <laughs> ook, want ik heb hem een keer in, uh, aan de Côte school. gezien. kunstenaar, ja. En toen herinner ik hem er nog aan dat ik hier vlak achter had hij een atelier.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 die oorlog opgegroeid. Hè? Mm. Uh, je ging naar de duinen toe, naar de bunkers, naar de muur, uh, je vond patronen. Uh, de eerste Duitsers kwamen terug. Je wist niet waarom, maar je zei, hier m'n haal. Dat ja. moest je ja. zeggen. Ja. Door is de baan ook. Ja. Uh, maar langzamerhand kom je erachter natuurlijk mm. wat dat allemaal betekent. Ja. Ja. En dan kom je er ook achter dat bijvoorbeeld Anne Frank hier, hè, die beroemde foto ja. hier op, ja. het, uh, op het, uh, strand. het strand. Maar ja. bijvoorbeeld ook wat heel veel mensen niet weten, is dat, dat in dat Bellen, dus die periode tussen de twee oorlogen, dat heel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 Ook in Parijs enzovoort. Die siert uh, de, het cover van mijn vorige boek... ...Bicht aan mijn vrouw. Mm -hmm. En uh, die is hier in de zomer van 1929 in Zandvoort overleden. Mm. Een wereldberoemde schilder. Mm. Die was naar, naar, Zand, naar Nederland gekomen om Rembrandt te bestuderen. En die zat hier in een pension in Zandvoort. En die kreeg longontstekingen en die ging dood in 1929. Oh. Mm. En dat kwam ik ook bij toeval tegen in een museum ergens in Frankvoort mm. of zo. Mm. Raar hè, dat dat ja. altijd weer terugkeert. Ja, dus ja.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 Uh, onbekend is. Het ja, ja. Ja, is je... te gefragmenteerd. Ja, begrijp ik. Ja. Ja. Uh, wat zijn jouw plannen voor de komende jaren? Nog, nog veel meer boeken schrijven? In ieder geval? Nou, ja, ik leef van de schrijverij. Ik ja, een, dus ja. uh, ik moet gewoon doorschrijven voor, voor om den Broden. En uh, ik hoop dat, ik, dat het ja. me dat gegeven is. Je bent is. nu al en... correspondent. Of tenminste, uh, hoe weet het? Uh, in Elsevier Zweepeland online. Ja, Ga jij een kolom schrijven? Jaar was ik, uh, ik ben al twee of drie jaar geen, geen correspondent meer. Ik, nee, maar ik, ik bedoel, nee, je schrijven... gaat een column schrijven. Ja, ik schrijf nu een kolom column voor Elsevier. Ja, ik ja. Dus dat, dat, dat is aardig om je van de straat ja. te houden. En voor de en, en natuurlijk, Om de ziektekosten te betalen, ja, maar, bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar goed, en voor de rest hoop ik te kunnen blijven schrijven. Ja. Ja. En ook over Stanford. Dat komt. Nou, even kijken. Ik denk dat dat nog wel een keer gaat terugkomen, ja. Ja. ja. Nou, we zijn erg benieuwd, ja. Pieter. Uh, we gaan er een einde aan breien, want ja, we, komen, we krijgen nog twee gasten en het is al bijna. Het is al tien over al twaalf bijna. Hartelijk bedankt voor je Dankjewel komst. Voor ik je vond het, kom. het geweldig dat je hier wilde zijn. Dank voor dat uitnodiging. En uh, ja, graag gedaan. En uh, nou nog een fijne tijd in Nederland, dan ga binnenkort weer terug naar Frankrijk, neem ik aan. Overmorgen. Overmorgen, overmorgen, ja. overmorgen oh, Waar zit je in Frankrijk? In de buurt van Toulouse. Dus okay. dat, is, uh, dat is best ja. een end. Dat zijn heel ends ja. Ja. Ja. Ja. hier vandaan. Ja, zeker. Ja. Okay. Hartelijk bedankt, Pieter. en ieder geval een goed weekend en een goede terugreis. Dankjewel. Oké, okay, bye-bye. Oh, de muziek nu. Ja, de muziek. Nou, leuk. Ja. Nou, ja, top. Uh, was goed. Hey, het? Hey, het. Ja. Goed. Place that's the best when I lay me down and die. I'm going up to the spirit in the sky. Going up to the spirit in the sky. The in the sky. That's where I'm gonna go. When You know it's a must you Gotta have a friend in Jesus So you know that when you die He's gonna recommend you to the Spirit in the sky I recommend you to the Spirit in the sky Um, uh, we hoorden Barry Hey. Barry Hey? Ja. Nee, uh, wat zeg je nou? Ja, ja. ja, Barry Hey. Uh, van, de, van, de, van de Golden Earring. Van de Golden Earring, inderdaad. Ja, helemaal leuk. Goed, um, we gaan door met ons programma. Het wordt een beetje druk hier, want iedereen zijn we nog iets hier. van uh, Pieter. Water drinken. Um, ja. We gaan praten over het programma voor de Zaterdag met Rob, Rob Harms. Ja, goeiedag. Goedemorgen, want, waarom doen we, ja, Waarom doen we dat? Want jullie krijgen zo een heel apart uh, programma. Ja, Klopt dat? Vanmiddag. In de drie maanden doen we twee programma's uh, samen. Entertainment for you en Zandvoort op zaterdag. En ja. dan heet het Zandvoort voor jou. Ja. Uh, vijf uur lang. Maar vanmiddag gebeurt er zoveel in Zandvoort. Dus we hebben ook een verslaggever op pad uh, Wat leuk. Om uh, onderweerverslag te doen van het buurtfeest. In dat is de... Benno, hè? Ja. Ja, dus Benno Veuger. tien uur begonnen natuurlijk, Zo. Ah. Ja, de, het buurtfeest, dat ja. klopt. Het ja, ja, ja, dus zometeen ja. om twaalf uh, uur, dan is uh, de opening van het openhuis uh, bij uh, de kazerne. De brandweerkazerne, uh, ja. Bij de dat is ook een onderdeel van jullie programma? En, uh, ja, daar gaat hij met een aantal uh, Benno dan, hè. heb ik het over, Benno Veuger. Ja. Samen met zijn assistente Albedien. Oh leuk. Die uh, onder meer praten met uh, Rocco Termaats. En hij is uh, bevelvoerder van de caserne. Verder hebben we het jonge fire and rescue team. De jeugd uh, is ook uh, actief bij, uh, bij de brandweer. En hij gaat met de jeugd praten. En uiteraard oh, ook met de leiding van uh, dat ja, team. Ja, ja, ja, ja. En verder hebben we ook nog uh, de, de heer van uh, de uh, VRK. De veiligheidsregio. Uh -huh. En dat is Remco Hoedemaker. En ook, ook daar gaat hij mee praten. Top. En, en alle onderdelen van... Er mist niet alle onderdelen... Maar van het buurtfeest in Zandvoort Noord. Wat momenteel bezig is. Ja, gaat hij ook heen om uh, half drie. Hartstikke leuk. En dan uh, ja, daar, daar is DJ Lady Mix uh, is dan, uh, aan het uh, draaien. En waarschijnlijk spreken we nog wel even met haar. Leuk. De organisatie gaat spreken uiteraard. Hè? Zandvoort Ru Inside. Ja, Roy van Buringen. Roy van Buringen. ja. ja.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 En nu dus bij Zandvoort voor jou. Wat leuk. Verder uh, gaan we vanmiddag racen hè, natuurlijk. Ja, we gaan Middags. natuurlijk racen. Ja, ja. Racen. Uh, en, en, vier, uh, is, uh, vier uur uh, ja, is de kwalificatie in Monaco. Ja. Maar vier uur hebben we Monaco ja, en dan hebben we de, de kwalificatie. kwalificatie. Die, die race. Ja. Ook, uh, ook die gaan we volgen Ger. Ja, en zeker, en, uh, zeker. Maar ook de Pinkster Races hoor. Daar we Pinkster Races is ook leuk. Ja, ja, uiteraard. Altijd erg leuk. Want heb je, heb je de Peugeot 206 die daar rijden en de BMW Compact Cup. En dan heb je ook nog Westfield die daar ja. actief is. Zo. Dus ook daar gaan we aandacht aan besteden. Zeker de moeite waard om, om te dan gaan, gaan de, kijken ook. De PIT-report hebben we daarvoor met uh, Randall Lawson. Leuk. En okay. hij nou, nou, dat is vol programma. Houd de Persien in Beverwijk. Ja.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 Ja, dat dus die, moet, dat, die radio, moet goed zijn. Dus die komen maar, allemaal gezellig. Ja, ja nee, dat, hartstikke mooi. Het is, ja, het is een dan programma, dan het dan programma dan. tussen, uh, tussen uh, twee uur en zeven uur tussen vanavond. 2 twee uur ja. en zeven uur. Maar die nou. uh, vijf uur hebben we ook wel nodig gehad. Ja, dus iedereen luistert vanmiddag naar Sanford op zaterdag. Ja. Ja, zo, maar zo moet ik het noemen, hè, toch? Ja, Sanford. Sanford voor jou eigenlijk. Sanford voor jou, oké. Okay, nou, dan noemen we het Sanford voor jou. Dus, uh, uh, nee, verder gaan we kijken naar het weer. Ja, Ik tuurlijk. probeer toch nog een plaatje te draaien zo tussendoor. Nou ja, misschien is dat ook handig. Hartstikke bedankt. Bedankt. Um, en ik wens je heel veel succes vanmiddag, uh, Rob. Ja, dat uh, En, nou ja, goed, uh, ik zeg hoop dat we een hele leuke aanstelling wordt. Het ja, gaat niet Het uh, gaat heel leuk worden: ja, de Tofmarkt uh, nu, he, trouwens, ah, in ja. Nieuw-Noord. Dus iedereen even kijken. Daarom, daarom. Ja. Je moet, je, iedereen moet naar Noord. Zeker. Hé, hey, okay. bedankt. Jullie okay. had succes. goed weekend. Dankjewel. Dankjewel. We gaan nog even muziek draaien. Lieve Marianne, duizenden plannen hebben wij al voor de toekomst gesmeed.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 Uh, uh -huh. maakten we radioprogramma's. Oh, leuk. En wij hebben ook een aantal uh, uh, radioprogramma's gemaakt. Dolstra en de Vries in Puzzles. Dat was yeah. een radiokluif uh -huh. We maakten sketches en deden heel veel dingen. We hebben uh, verschillende uh, uh, programma's gemaakt met onder andere Anne van Egmond, uh, Sietse uh -huh. en Wim Jansen en ik. Uh, uh, nou, we hebben ongelooflijk veel samengewerkt en uh, ...heel goed bevriend geweest. Uh, ja, leuk, leuk. Uh, ja, uh, en het was een fenomenale uh, tekstschrijver. Ja, dat geloof ik graag, Yo, want hij he heeft heel zonde, veel gedaan, hè? He? Ja, ja. Hij heeft ongelooflijk veel geschreven. Ja. He? Het was echt een... Uh, ja, een, een, een, een maker ook, een schrijver, een bedenker, ja. dat is heel creatief. Ja, ja, ja dat, dat moet je wel zijn denk ik, als tekstschrijver. Ja, heel prachtig. Als je cabaret doet en zo. Ja. Hey, even, want bij ons in de studio zit Ineke Dolstra... De vrouw Och, van... leuk, dat ja. is toevallig. Ja, ze kan jou niet horen helaas. Want we <güls> oh. hebben geen, geen extra koptelefoon. Maar oh, uh, ik oké. zal er hartelijke groeten doen in ieder geval. Ja, zeker. Ja, want we ja, nou, uh, kennen elkaar uh, natuurlijk uh, ook uh, goed. Dat kan haast niet anders. De hele familie, uh, uh, wij zijn nog goed bevriend met elkaar hoor. Dus ja? We missen hem heel erg. We missen hem ook Ik kan me voorstellen, ja, want uh, ja. hij is overleden in 2015. Hè? Dat klopt. Ja, ja. ja, ja en ja, ja, ja. Dat, is, ja, dat is natuurlijk alweer acht jaar geleden. Uh, ja Ik ja, dus kan u nu wel horen, misschien dat je even dag kunt zeggen. Naar, uh... Uh, dag Janneke, ik ben er ook hoor. Oh, ja. Nou, ik val voor. Hey, ja. ja, dank je. Zien jullie elkaar nog regelmatig? Uh, jawel, zeker. Ja? Af en toe zo gaan we weer eens bij elkaar op bezoek. Of uh, jullie ja. komt kijken bij programma's die ik maak.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 Uh, nou, Advisser deed ook volgens mij, maar dat deed keer, denk ik meer, uh, ook zijn management. Oh, tijdene, management uh, zelfs, oké. Okay. Ja, hmm. ja, ja, ja. Hmm. En... ja, ja, ja, en heel veel samengewerkt. Ja? En, uh... In de tijd dat uh, Sietse dus uh, zeg maar zijn solo had, uh, uh, met ik dacht ook onder andere uh, Bert Stoots aan de piano, mm -hmm. uh, uh, en uh, uh, daar zat hij bij Advisser, als ik het goed heb.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 Uh, ja. welke, welke was uh, bekender? Uh, welke nou, had die meer succes? De eerste is meer gedraaid. Oh, dat wel. Nou, ja. Zie je? Ja. <laughs> ja. En dat komt mede door mijn medepresentator, presentator Ge Geloofman. Ja, ik werkte toen bij, bij Dureco, geloof ik. Of bij CNR. Nee. Uh, ja, Dureco. Dureco, ja. Ja, ja, ja, ja ik Dureco. Werkte, ik heb er die zat in Peers. Ja. ja. Ik, ik heb negen maanden bij Dureco gewerkt. Mm. En in die periode kwam er een, een plaat van Sietse Dolstra. Niemand kende hem. Een, nee, nee. Nee, nee, want ja, maar dat kon jij, dat kon jij wel vervordigen. En daar uh, hebben we, we wel daar hebben in gebracht. Ja, ja. ja, ja. En ik bleek een redelijk een goede plugger te zijn. Want ik werd na negen maanden weggekocht door Willem Verkoten. Oh, ja? Door Joost de Draaier. Ja, en, uh, ja. Dus toen moest ik... Uh, want het was geen, was, dat was ook geen verzoek hoor. Die nee. zei gewoon... Je kon bij mij werken. Ja, ja, ja, ja, ja. en dat, uh, dat heb ik toegedaan. Toen ja. ben ik bij ja. CNR begonnen. Ja. En daar heb ik uh, geruime tijd gezeten. En Sietse in zijn werk en liedjes, vaak uh, de menselijke zwakte uh, kwam aan bod. Hè? Ja, het, de, het onvermogen bijnaar, en, ja. en, en, uh, en de dubbelzinnigheid van het leven. En, uh, ja, daar zat hij wel een beetje mee. Ja? Hoewel, het was een heel vrolijk mens hoor. moet Dat wel, zeggen, ja. Dat wel. Ja, zeer, zeer. Maar ja. ik kwam toevallig een boek... Ik had een boek heel, heel lang geleden uitgeleend aan iemand... en die zei, wil je dat boek nog terug? Toen zeg ik, nou, ach. Hm. Maar er zat nog een programmaatje in...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 je had dan programma... Ja, dat had je toen heel veel. Kleine theatertjes. Ja, heel ja, veel ja. kleine theatertjes. In Hilversum in Bussum, en Bussum. Ja. Uh, ja, en lichters ja. in de ja, Vaart. Ja. Daar kon ja. je dan optreden. Dat ja. was, uh, ja. Maar dat was eigenlijk de tijd voordat er werd werden ja, gemaakt. Precies. En die platen hebben eigenlijk wel een aanzet gegeven... tot ah. grotere werk, zal ik maar zeggen. En uh, daar is hij op een gegeven moment... Uh, eigenlijk wel meegestopt met optredens in mm -hmm. theaters...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 kan ik ook nog wel een verhaal over vertellen, maar dat doe ik niet. <laughs> en uh, toen uh, zat hij eigenlijk al bij de radio. Bij ja. uh, de radio in de Tros, NCRV, Vara. Daar kwam ik hem en... we nog, nog wel eens tegen. Ja, ja, ja. ja, ja. In de bij, midden... bij de Tros uh, zat hij in het programma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 Vanuit uh, uh, Amersfoort. En uh, daar had Sietse ook een vast onderdeel in. Ja, dat is ja, een ja, mooie tijd. Ja, zeggen. dat begrijp ik. Want ja, hij, ja, hij heeft ook nog uh, teksten gemaakt voor Bananensplit, begreep ik. En uh, ja, Radar. En een Hij was uh, uh, de leurer van, ja, ja. Uh, van uh, Bananensplit. Dat heeft hij heel lang gedaan. Leuk. En wij hadden ook een aantal radioprogramma's samen. Huh. Ook voor de Tros, uh, ja, uh, die we maakten. En elke, elke week ook een actueel lied uh -huh. zongen samen. Dat oh, de Fries in puzzels, weet ik ja, nog wel. Ja, ja, ja. ja, ja. Hij is te binnen. Daar had je het over, <laughs> ja. Ja. Uh, uh, Hij heeft in, in 1980 de Zilver Harp ontvangen. Uh -huh. uh, ja. dat, dat was eigenlijk bedoeld om hem een zet te geven naar landelijke bekendheid. Tenminste, ja. nou, hij, hij was al bekend, maar. Uh, ja, nog dan voor de grote doorbraak. Ja, voor de echte grote ja. doorbraak. 76 1976 was ook zijn eerste uh, album.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 zeg maar ook politiek uh, bij uh, uh, ja, de, de sociale omstandigheden. Uh -huh, yeah. En dat uh, hij, en hij kon daar, daar een prachtige teksten over yeah. maken. Echt een hele goede tekst. Wat ik te. wel interessant Hij schreef ook voor onze cabaretgroep... Wij hadden toen Heren op zicht, uh, met uh -huh. Jone Hogeboom en uh, Herman Fluitman uh, mm -hmm. daar schreef hij regelmatig uh, liedjes voor ja, en we ja. uh, uh, uh, werken ook altijd mee wat ook een aardige uitspraak wordt dat het enige interessante aan mensen uh, is dat ze fouten maken die heb ik, ja. die heb ik ergens gelezen dat is wel een, wel een mooie uitspraak moet ik zeggen. Ja, maar ja. Ja, daar kun je weer uh, kun je weer op voort, En hij heeft ja. nog een, een, een, een, uh, uh, Euro een Europese prijs gekregen, de Grand Prix de Monaco. Ja, ja dat was. Ja, voor een van de radioprogramma's. Ik dacht ja. voor de sloffen van Mozart. Oké, okay, ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Wel leuk, hoor. Het was een heel mooi programma. Ja, ja en, ja, om prachtig, de... en om ja, of... hij kon ook heel veel doen voor de radio. Ja, hoor. Dat leuk. was in de jaren tachtig kon je Ja, eigenlijk... Dat is waar. En dat ja, vond ja. hij leuk. Om...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 dat lag ons heel erg. Oké, nou hartstikke leuk. Evert, ik ga er een eind aan breien. Want we worden er uitgegooid door het nieuws. Dat zou minder zijn. hè? Ineke en Evert, hartstikke bedankt voor jullie mooie woorden over Sietsen. Ja, dat was heel leuk. En mooi dat hij hier nog geëerd wordt, toch? Zeker weten. Ja, Ik wens jullie allebei een goed weekend. Dank je wel. Dank je. Tot ziens.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 Geen verkust of wij zijn daar niet even langs geweest. En langzaamaan werd zo ons landje wel gesteld. Wij kregen naam en fam. Als de Chinezen van het westen in verschil. Ja, dit was hem uh, voor vandaag uh, bij Goedemorgenverantwoord. Van uh, Hans, dankjewel. je uh, wel. Een uh, heel fijn uh, weekend. Het wordt mooi weer, dus uh, goed meer Hans. Je weet het. En tot zover het ritme van ZFM.